Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Oho. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. De Belgische premier Michel gaat naar de koning... om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Michel reageert daarmee op de motie van wantrouwen... die de Vlaamse en Waalse socialisten aan het begin van de avond... tegen de regering indienden. Ze werden daarin gesteund door de groene partijen. Het gebeurde na een debat over de toekomst van de regering... die op 8 december zijn meerderheid kwijtraakte... Toen stapte coalitiepartner NVA op... vanwege oneenigheid over de Belgische steun aan het VN-migratiepact. Alle leerlingen van de Rotterdamse school... waar vanmiddag een meisje van 16 is doodgeschoten... hebben het gebouw verlaten. Sommigen mochten een paar uur niet weg... omdat het lichaam van het meisje nog in de fietsenstalling lag. Een 31-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij zou zichzelf bij de politie hebben gemeld. Het slachtoffer en de verdachte hadden volgens leerlingen... van de vmbo school relatieproblemen. Morgenochtend is er op de school een bijeenkomst voor leerlingen en ouders. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk... krijgt een half miljard dollar van investeerders. Dat melden anonieme bronnen aan de Wall Street Journal. De deal zou voor het eind van het jaar definitief moeten worden. Met het geld wil het raketbedrijf een satellietnetwerk opzetten om wereldwijd goedkoop snel internet aan te bieden. Daarvoor moet SpaceX meer dan 4000 satellieten in een baan om de aarde brengen. Het grootste satellietnetwerk nu bestaat uit 65 satellieten. De in opspraak geraakte liefdadigheidsstichting van de Amerikaanse president Trump heft zichzelf op. Dat heeft de hoogste openbaar aanklager van New York bekendgemaakt. Volgens het OM in New York maakten Trump en zijn drie kinderen misbruik van de fondsen voor eigen en politiek gewin. Ook het campagneteam voor de verkiezing van Trump zou ervan geprofiteerd hebben. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt regen over. Minima vannacht rond 5 graden. Morgenochtend even droog met opklaringen. Later s middags weer bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ja, luisteraars, en dan uh, zijn wij nu in de studio... en ik ga u live doorverbinden met het raadhuis... waar op dit moment een vergadering aan de gang is... van de gemeenteraad. Op 4 december 2018 is de heer Stefan benoemd... tot lid van de, de gemeenteraad de heer van Zandvoort. Karim El de commissie rapporteert de raad... dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht... en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde... aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie heeft geconstateerd dat de heer Stefan werkzaam is als advocaat. Volgens de Gemeentewet, artikel 15, lid A en B, mag hij niet voor de Gemeente Zandvoort of voor de wederpartij van de Gemeente in geschillen werkzaam nog als gemachtigde optreden. Hiervoor kan, de gemeente ontheffing worden, hiervoor kan geen ontheffing worden geleend, verleend. De commissie, meldt dat de, raad, de commissie meldt de Raad dat er met inachtneming van de bovenstaande. Geen beletsel zijn om de kandidaat als raadslid te benoemen. De commissie adviseert tot de toelating als lid van de gemeenteraad. Uh, door de bovengenoemde commissie. En dan de volgende. Aan de raad van de gemeente Zandvoort. De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort heeft de geloofsbrieven ontvangen... die ingezonden zijn door de heer Luis, wonende te Zandvoort. Op 11 december 2018 uh, voorgedragen voor benoeming... Aan het, als buitengewoon raadslid van de gemeenteraad van Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet en het reglement van orde 2018 gestelde eisen voldoet. De commissie meldt de raad dat er geen belet zal zijn om de kandidaat als buitengewoon raadslid te benoemen. Uh, nogmaals, vanwege de commissie. Dank u wel meneer Al-Ghabali. dank u wel commissie voor uw werk. Zijn er vragen aan de commissie? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dat advies is ook duidelijk in de bevindingen ook. Dat betekent dat daarmee meneer Stefan automatisch toetreedt... en ik alleen nog de installatie ga doen. Maar voor een buitengewoon raadslid moet er nog een stemming plaatsvinden. En mijn vraag aan u is, mag dit bij acclamatie? Of, ja? ja? Mooi. Dan is al dus op deze wijze ook besloten. En dan ga ik over tot de installatie... En verzoek ik de beide heren, Bluis en Stefan, om naar voren te komen. En zoals gebruikelijk verzoek ik de aanwezigen in deze zaal voor zover dat mogelijk is om te gaan staan. Meneer Stefan. Ik stel op de prijs als jullie recht tegenover mij gaan staan. We gaan niet trouwen. We gaan niet trouwen. Staat de microfoon niet aan? Ben ik verstaanbaar achter in de zaal? Ja? Goed. Dan zal ik zo het volume nog iets op gaan voeren. Ik zal straks wat dingen zeggen, maar ik zal jullie eerst de eet respectievelijk de belofte laten aan overdragen aan mij... En ik ga voordragen, en dat zeg ik tegen jou Kevin... want we kennen elkaar wat langer. En dan zijn we ook gewend om elkaar bij de hier-en-jij-zin te noemen. En ik vind dit zo'n momentum. Jij hebt ervoor gekozen om de eet af te leggen. En als jij het ermee eens bent met wat ik voordraag... dan zeg je, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En je rechterhand gaat omhoog met je wijsvinger en je middelvinger. Is dat helder? Is dat helder. Goed, dan begin ik bij jou.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 Zwaardig helpt het mij. God almachtig. Dankjewel. Ik feliciteer jou er alvast mee en heet jou van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Peter Bluis. Ook wij kennen elkaar al wat langer, Peter. Jij hebt eh, de voorkeur af voor eh, om de belofte af te leggen en nadat ik jou het heb voorgehouden en je bent het ermee eens. Dan zeg jij dat, verklaar en beloof ik. Ja. ja? Goed. Ik verklaar dat ik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 Dat verklaar en beloonvind. Dankjewel en gefeliciteerd en ook welkom in dit gremium. Dankjewel. Dames en heren en vooral Kevin en Peter. Jullie zijn nu onderdeel van, denk ik toch, het hoogste orgaan van deze gemeente. Kevin, jij hebt al onze gedragscode. Jullie weten, en ik geef jou straks een exemplaar daarvan. Dat zal aangesleuteld worden de komende jaren... Dat hoort ook een beetje bij een code dat je die up-to-date houdt. Uh, jullie hebben inmiddels ook het uh, tijdvak wel gezien. Maar ik wil dat toch deze code afgeven. Zodat jij en ook Kevin jullie haar heel goed kunnen inlezen. Om je vol in die hele discussie die gaat komen. ons mee te nemen ook hoe jullie daarin staan. En raadslid en buitengewoon raadslid dat doe je erbij. Weliswaar is de vergoeding dit jaar wat opgetrokken. Maar het is geen nevenbaan. Het is een inzet en het is een passie onze mooie gemeente. En dat schept ook verantwoordelijkheden. Want zonder verantwoordelijkheden... ...kun je niet, denk ik, dit werk blijven doen. Dus ik ben daar zeer content mee... ...dat jullie instappen. Deze beroef ...bloes... Uh... Nou. nou. Deze prachtige bosbloemen. Kevin, is het voor jou? Ik geef hem jou. Ik feliciteer je nog een keer. En dan is deze bos... Inclusief de druppel die erbij hoort. Die is voor jou, Peter. En daar doe ik het codeboekje ook bij. Ik geef jou nog een keer een hand. Gefeliciteerd. Beste mensen. Ja, we gaan eerst nog even een foto maken met, voor het, uh, het archief. Oh, mag ook. Kan ook nog. Gelukt? Ja. Dan ga ik nu de vergadering schorsen. Want het is hier een goede traditie dat wij even een rondje maken met z'n allen langs degenen die lid zijn geworden. En daarna heropen ik de vergadering. Dank u wel. Ja, is het. She stands up when she plays the piano. En ingenomen en bordjes gewisseld. Zijn er ...uwerzijds mededelingen over belangen of betrokkenheid aangaande het onderwerp op de agenda? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de loting. Jo. Nummer 1. Meneer Berg, als het tot een hooglijke stemming komt... dan zegt het lot dat ik bij u mag beginnen. Gefeliciteerd. Dank u, voorzitter. En dat is de laatste keer dit jaar, vermoed ik. <tie> ik heb het werkwoord vermoeden gebruikt. Wij gaan door naar agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de agenda... Zijn er voorstellen tot wijziging of aanvulling uwzijds, of zegt u, de agenda ziet er prima uit, laten we zo beginnen. Het laatste. Ja? Goed. Dat brengt mij op de snelste agendapunten. En dat zijn de agendapunten drie tot en met acht de zogenaamde hamerstukken. Allereerst de gemeenschappelijke regeling... gemeentebelastingen Kennemerland zuid 2018. Ten tweede de derde wijziging... gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Ten vierde... Ik doe het niet goed. Ten derde nu de zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 om omgevingsdienst Eimond. Dan de actualisering controleprotocol bijlage 2. Vervolgens de actualisering archiefverordening. En tot slot het integraal veiligheids- en handhavingsplan 2019 en 2022. Al dus besloten. Dan zijn wij inmiddels aanbeland bij agenda punt 9. En dat is een onderwerp wat veel met ons heeft gedaan. En dat vraagt ook veel van ons. En natuurlijk zit daar ook emotie bij. En ook dat staat soms wel eens op gespannen voet met de voorbeeldrol die we allemaal vervullen. Maar de kracht en de kunst zou moeten zijn dat wij hier het debat over kunnen hebben... Zonder dat die emotie en spanning ons te veel in de weg zit en daar roep ik u het allemaal op. En aangezien ik portefeuillehouder ben namens het college heb ik achter de schermen mevrouw Geurentson gevraagd om mij te vervangen. Zodat ik naast haar kan zitten en zij deze vergadering gaat voorzitten. Ik schors de vergadering. Zoals gezegd, aangekomen bij agenda punt 9. Uitvoering moties schijn van belangenverstrengeling. Wie van u in eerste termijn? Dan begin ik links. De heer Kramer, OPZ. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst gaat onze dank uit naar het college voor de zorgvuldigheid die zij hebben betracht bij het tot stand komen van de opdracht en de uitvoering daarvan en in het bijzonder naar wethouder Berense. Ik kan me zo voorstellen dat het voor hem niet altijd even eenvoudig is geweest om zich te focussen op het werk waarvoor hij is aangesteld, terwijl anderen twijfel uitspreken over zijn integriteit. Voorzitter nu Bing aan de hand van de door het college geformuleerde onderzoeksvraag... onderzoek verricht heeft naar de feiten en omstandigheden rondom de schenking... en concludeert in heldere overwegingen dat er geen norm is overschreden... en dat de besluitvorming in raad en college niet door de storting is beïnvloed... kunnen wij weer vooruit. In de afgelopen commissievergadering is er alweer veel gezegd. Voor OPZ is met de oplevering van de BING-rapportage het proces afgerond... en zijn akkoord om de rapportage gelijk aan het college om deze over te nemen. Ook onderschrijven wij de aanbevelingen van BING onder 8.1 en 8.2. Vooral het advies van BING om een gedeelde taal te ontwikkelen... als het om integriteitsnormen gaat. Belangrijk is het om te werken aan de gedateerde gedragscode van de gemeente... en deze van een update te voorzien. Het is nu de vraag aan de werkgroep Lerende Raad of zij bereid zijn de opdracht van het college te aanvaarden en hiervoor een voorstel uit te werken. Voorzitter, lessen in zaken het proces. Het lijkt ons gewenst consequenties te verbinden aan het procesverloop naar aanleiding van het bekend worden van de schenking aan onze partij. Te lang heeft er ons inziens discussies plaatsgevonden op basis van beeldvorming. Pas in een laat stadium is tot onafhankelijk feitenonderzoek besloten. Voor de toekomst stellen wij voor dat er eerst feitenonderzoek plaatsvindt... voordat er conclusies worden getrokken. Om te voorkomen dat er dingen worden gezegd die onjuist blijken... of er zaken gebeuren die achteraf onnodig blijken. Wij hebben het vertrouwen dat we verder kunnen, maar ook moeten. Ten slotte staat ons in deze periode nog mooie ambities te wachten. Ik ben dan ook benieuwd of wij als raad na de afronding van dit dossier weer verder kunnen met ons raadsprogramma. Ik hoor dat graag van mijn collega's. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Interruptie van de heer Hermsen. Eigenlijk een uh, verhelderende vraag aan de heer Kramer. Heeft u er zelf ook wat van geleerd? De heer Kramer. Voorzitter, ik vind niet dat ik op deze vraag hoef te antwoorden. CDA. De heer Metters. Uh, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik uh, wil het uh, kort en ik zal proberen het ook bondig uh, samen te vatten... hoe het CDA tegen de situatie heeft aangekeken. Ik zeg heeft aangekeken omdat ik dus hoop, en dan kom ik op het eind aan terug... dat we deze uh, zaak nu achter ons gaan laten. Het CDA heeft het eerder gezegd, die constateerde... Dat er wel sprake was van een schijn van belangenverstrengeling. Het CDA heeft gezegd dat de excuses van de wethouder volgens voldoende waren. Het CDA constateert wat hier nu ligt uh, op tafel, en dat hebben we in de commissie ook al besproken, dat er geen nieuwe feiten naar voren gekomen zijn. Het CDA constateert dat de besluitvorming niet beïnvloed is. En wij onderschrijven en werken er ook mee vanuit het CDA. Om te werken aan een uh, uh, gedragscode die meer toegesneden is op de huidige situatie, op de huidige tijd. Tot slot uh, gaan wij, uh, zegt het CDA, Zandvoortse Raad, ga aan het werk. Ik heb het kort en bondig willen samenvatten namens het CDA. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, Dank u wel, voorzitter. Uh, ook wat het GroenLinks betreft, een kort en bondig antwoord. Um, het rapport is helder. In het rapport valt te lezen dat uh, er niet noemenswaardige andere zaken boven tafel zijn gekomen... dat het geen juridische gevolgen heeft. De helft snap ik wel de positie van D66. En um, snap ik ook dat, dat zij wat anders in de wedstrijd zitten. Uh, zij zien integriteit nou eenmaal als, het, uh, als een van de belangrijkste zaken in de politiek. Wij ook. Um, maar wij zien ook dat de wethouder zijn excuses heeft aangeboden dat er uit het rapport uh, niet dusdanige zaken zijn gebleken... dat er iets anders aan de hand is. En we willen daar tot slot aan toevoegen dat we het jammer vinden... dat er steeds wordt gesuggereerd alsof een ieder hier uh, niet integer is... of niet uh, iets met integriteit heeft. Ik denk dat we als partij hier allemaal integriteit... heel hoog in het vaandel hebben staan. En um, ik snap niet waarom wij daar dan minder in zouden zijn... En ik we hebben het idee dat dat soms al uit, uit bepaalde gesprekken volgt, Zo ook afgelopen zaterdag op de radio, of twee zaterdagen geleden op de radio. Dat vond ik jammer. Dat wil ik al gezegd hebben. Um, voor de rest, ik vind gewoon dat we doorgaan. Want het raadsprogramma is wat ons betreft heilig. We hebben veel gedaan daarin en uh, wij willen daarmee doorgaan. En ik hoop dat elke partij dat ook wil, want we zijn met een hele mooie ambitie gestart. En laten we met die ambitie verder gaan. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. <kliek> voorzitter, in het rapport wat nu voor ons ligt staan duidelijke punten. Feitelijke vaststelling over fouten die zijn gemaakt en die voorkomen hadden kunnen worden. Hadden ook moeten worden. En dat de wethouder bijzonder onhandig heeft gemanoeuvreerd en daarmee de schijn van belangenverstrengeling heeft gewerkt. Wat tijdens de raadsvergadering niet gebeurde is nu, voor zover mogelijk, wel boven tafel gehaald. De feiten en omstandigheden over de schenking. Maar voor de meeste van ons hier in de Raad was dit ondertussen geen nieuws meer. Wel voor de inwoners van Zandvoort. En daarom is het belangrijk dat het nu onafhankelijk is opgeschreven. Zo staat er helder in het rapport dat OPZ zich van tevoren uitgebreid had... verdiept in de hoogte van de schenking en de wijze waarop. De discussie in de Raad of het dan geloofwaardig is... dat dit een half jaar later niet meer op het netvlies stond... is zeer stevig gevoerd tot en met een rode kaart voor de wethouder... omdat bijna de helft van de raad dit ongeloofwaardig vond. Bij de andere helft van de raad en het college heeft het tot een gele kaart geleid. Zoals het CDA net ook aangaf. Meer begrip of meer bereidheid tot het geven van een tweede kans. Dat kan en dat mag. En dat zal door dit rapport niet zijn veranderd, gehoord hebbende de commissie. De vraag waarom er gehandeld is zoals er gehandeld is... is in het rapport namelijk niet beantwoord om met de woorden van de heer Van Marlen in de commissie te spreken... vinden we dat dit nu allemaal moet kunnen. Het gaat immers niet om de schenking. Het gaat om geloofwaardigheid. Het valt zeer te betreuren dat dit gevoelige dossier opnieuw geschaad is. Ook dat dit onderzoek noodzakelijk was om vast te kunnen stellen... of we zonder juridische hinder door kunnen. We zijn blij dat dat vastgesteld is, maar we betreuren de hele situatie. En het heeft ons allen hier zichtbaar geraakt. We zijn een wethouder kwijtgeraakt en het vertrouwen in de politiek heeft een flinke deuk opgelopen. Maar ook ons onderling vertrouwen is erdoor beschadigd. En inderdaad, we moeten verder. Wij willen ook verder met de ontwikkeling bijvoorbeeld van het Waterdorpplein. We willen ook door in politieke zin. In samenwerking. We moeten naar een situatie dat we kunnen discussiëren over inhoud... zonder dat daarbij betrokken wordt van wie een voorstel af afkomstig is. Want het belang van Zandvoort moet bij ons voorop staan. Partij van de Arbeid wil deze stap graag zetten. En daarvoor is nodig, wat zijn de lessons learned? In algemene zin staat dat in het raadstuk ook zo beschreven. De aanbeveling geven ons aanknopingspunten voor een discussie naar de toekomst. Daarnaast staat de aanbeveling dat de wethouder zich afzijdig blijft houden van dit onderwerp en zich ook terughoudend opstelt binnen het college. En dat lijkt ons een zorgvuldige uh, handeling en een goede zaak. Ik zou tot slot aan het college en ook aan wethouder Berendsen zelf de vraag expliciet stellen welke stappen er gezet zijn en nog worden gezet door zowel het college als respectievelijk de wethouder om zulke situaties in de toekomst te vermijden. En dat geldt ook voor de fractie van OPZ. We moeten met elkaar, de vraag die net gesteld is, die moet gewoon beantwoord worden. Wat wil je hiermee verder doen? Welke lessons zijn learned? En dan spreken wij de hoop uit dat op basis van dit rapport... en met de beantwoording van onze vragen... we deze zwarte bladzijde kunnen omslaan en verder kunnen gaan naar de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Um... Verkiezingen, 2018. Oh, wat begonnen we toch mooi. We zouden samenwerken, we zouden echt alles samen gaan doen. Geen oppositie, geen coalitie. We zouden een, een, een programma met z'n allen gaan schrijven. De goede wil zat er echt in. Ja, en toen een klein bommetje. In de vorm van een donatie. GBZ heeft het al eerder gezegd, die donatie... die zou ons echt... Nou... Ik ga geen echte Nederlandse woorden gebruiken, maar die doet ons helemaal niets. Het gaat ook niet meer om de donatie, het gaat om alles wat daarna is gebeurd. En dat is magertjes onderzocht. Wat ook niet meegenomen is in het BING-onderzoek... zijn de zaken die wij als gemeente Belang Zandvoort hebben aangedragen. Evenals, weet ik, van andere partijen die ook dingen hebben aangedragen. Ik moet u zeggen dat ik nu ga zeggen wat ik vind... Ik vind het namelijk niet oké okay als er een wethouder... aan de onderhandelingstafel zit met een weldoener... die tevens vertegenwoordiger is voor een van de partijen waarmee gesproken wordt. Dat vind ik niet kunnen. Dat zijn mijn principes, dat zijn onze principes. En meer kan ik daar op het moment niet over zeggen... zonder heel verdrietig of boos te worden. Want ik kan u wel zeggen dat mijn vertrouwen in dit college... Toch een beetje aan het weg hebben is. En dat is heel jammer. Want we hadden zo'n mooie start, weet u nog. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. PVV, de heer Van Tikkelen. De heer Deen, sorry, excuus. Geef niks. Dank u wel, voorzitter. <tankt> Wij kunnen eigenlijk ons verhaal van de commissievergadering van 4:12 uh, weer een beetje herhalen. Het rapport zegt ons helemaal niets. Wij vinden het uh, zwak. Zonde van de tijd en zonder van het geld. Vier personen van OPZ zijn geïnterviewd. Hoe kan je dat in godsnaam als een serieus rapport presenteren? Wij begrijpen daar echt helemaal niets van. Voorzitter, het gaat hier over integriteit. En, uh, gisteren zei de heer Remkes bij zijn afscheid als commissaris van de Koning uh, hier iets over. Na zijn lange politieke carrière kwam hij gisteren ongeveer op de, op de volgende conclusie. Ik herhaal het niet woordelijk, maar wel inhoudelijk. Integriteit is niet zwart of wit. Het vraagt om normbesef. Dat kun je niet leren. Als je dat niet hebt, moet je uit het openbaar bestuur wegblijven. Dat waren zijn woorden. En deze woorden zijn volgens de PVV treffend als definitie of omschrijving... als het om integriteit gaat. Voorzitter, er is al heel veel over gezegd. Vallen ook weer gauw in, in herhalingen. Het zal altijd een, een, een opvatting blijven die uh, bij de verschillende partijen uh, verschilt. En voorzitter, ondanks dat wij ontevreden zijn over het opgeleverde rapport... Uh, geloven we ook echt wel dat er geen invloed is geweest op de besluitvorming. Maar dat is volgens ons ook helemaal niet de issue. Het is zojuist al eerder genoemd. Zoals ook al twee weken geleden gezegd, de PVV wil, wil verder, wil echt verder... Uh, ...met dit soort uh, waardeloze onderzoeken is tijdverlies het enige wat we bereiken. Hier wil ik het even wel laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. D66, de heer Van Marlen. Dank u, voorzitter. <tankt> voorzitter, ik, uh, ik heb een verzoek dat u uh, mijn betoog af laat maken... ...zonder uh, interrupties of al te veel interrupties... ...zodat we eventueel daarna nog vragen kunnen stellen. Uh, gelet op de kan. orde van de vergadering tot nu toe... denk ik dat iedereen zich redelijk aan uh, dat voorstel houdt. Dank u. We moeten verder, zeggen we allemaal. Er ligt een rapport van BING waarin bevestigd wordt... dat Dirk Berkhout namens AG een rechtszaak heeft lopen tegen de gemeente. Lid wordt van de OPZ, een anonieme gif doet aan de OPZ... met de intenties die niet nader te verifiëren zijn. Nu al legendarisch, die vernoemde intenties. Ik neem aan dat je niets van de partij verwacht... Een melding van deze gift wordt bij de burgemeester gedaan. Oh, sorry. Laptopstoring. Maak, he. maak het spannend, ik maak het spannend. Maak ja. het spannend. Ja. Ja, het is lang. Het is zeker lang. Ga maar even lekker zitten. Een melding van deze gif wordt bij de burgemeester gedaan en de wethouder geeft het ruidelijk toe en erkent zijn fout, zegt daar sorry voor. We praten er nog een keer over, doen een onderzoek, de emotie zakt weg en het enige, wat dan, het enige wat we dan zeggen met elkaar, we moeten door. Is dat woord bij daadvoegen van het eerste essentiële punt uit ons raadsprogramma, een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur? Ik ben verbaasd. Want met dit rapport begint het toch pas. In het rapport staan knetterharde, verwijtbare feiten... die aangeven hoe wij als raad normen in dit dorp niet hanteren. En overschrijding ervan zonder consequenties accepteren. En sorry, hier zie je, kennelijk voldoende. Vindt ook de raad. En dat voelt bij mij slecht. En dat gevoel wil ik graag woorden geven... Want zuiverheid van besluitvorming, daar gaat het om. Ik heb na het lezen van het rapport en tijdens de commissievergadering van 4 december... me veelvuldig afgevraagd, kan dit nou inderdaad zomaar gebeuren? Mijn verwarring is nog groter geworden. En ik heb heel wat nachtjes eigenlijk slecht hiervan geslapen. Mijn medefractiegenoten en ik zijn niet in de politiek gegaan om ruzie te maken. Maar om vrede te stichten. Verbinding te maken, daadkracht te tonen. En persoonlijk doe ik dat altijd aan de hand van... Sportieve achtergrond. Juist met deze achtergrond, die me altijd houdt vastgeeft. heb ik grote moeite. hoe de zaken en de gang van zaken hier gaan. Dan denkt u wellicht, ja Johan, hé, hey, dat is nou politiek. Dat politieke spelletje, jongen, dat moet je een beetje leren. Nou, help me alsjeblieft, want we moeten nog drie jaar. Toch? Burgemeester, we moeten verder, toch? In maat heb ik mijn eten afgelegd en beloof daar plechtig mijn taak te vervullen naar eer en geweten. En van het geweten heb ik nou last. Want die gedragscode, op het moment dat ik die krijg op, en ik op 8-8 tijdens de inmiddels beruchte raadsvergadering iedereen wijs op die gedragscode en dat ik blij ben dat die er is, en die juist houvast moet geven hoe we met dit soort kwesties omgaan. Word ik door de burgemeester in een schorsing aangesproken? Wat ben jij voor principe ridder? Daar schrok ik nogal van. Ik ben in mijn omgeving op zoek gegaan naar uw gespraak. Ik heb het later één op één besproken met de burgemeester. Hij heeft zijn excuses voorgemaakt. Maar wat nu? De gedragscode is gedateerd, schrijft Bing in zijn rapport. En kennelijk dus ook niks waard. We werken met een model uit juli 2011 van Gemeente Amsterdam. En een wetswijziging op 1 februari 2016 is de burgemeester expliciet hoeder van de integriteit in zijn bestuursorgaan geworden. En een beetje koekelen levert al op dat heel, heel veel gemeenten het normenkader en gedragscode sindsdien hebben aangepast. Wij niet, u niet. Voorzitter? Nee, u bent geen voorzitter. Burgemeester. Burgemeester, de wet... Financiering politieke partijen is overtreden. Een wet die bedoeld is om transparantie te bevorderen. En we houden ons niet aan de wet. Snapt nu het nog thuis of op de tribune? Iedereen vindt handhaving belangrijk, maar deze wet komt toch nu even niet uit, want we moeten door. Dus we nemen geen verantwoordelijkheid en de overtreding laten we zonder consequenties. De burgemeester schrijft mede namens het college aan de Raad dat hij de wet niet op het netvlies had, weer dat netvlies. En de achtergrond van die wet, zo schrijft de wetgever, is de gedachte dat transparantie op dit punt wenselijk is. Een van de oogmerken van giften aan politieke partijen kan zijn het uitoefenen van invloed op standpuntbepaling. Wanneer niet duidelijk is wie de gever van grote donaties is... kan het een negatief effect hebben op de beeldvorming over politieke partijen. Dat is ongewenst omdat het beeld van politieke partijen... van essentiële betekenis is voor het vertrouwen van de burger in de politiek. Alleen al de schijn van belangenverstrengeling... kan het aanzien van de democratie schaden. Daarom is die wet er. Heldere taal die iedereen snapt. En wij... Wij leggen het gewoon naast ons neer. Met de mededeling, we wisten het even niet. We hadden het niet op ons netvlies. Burgemeester, als hoeder van integriteit... u pakt hier geen verantwoordelijkheid. U schuift dingen terug naar het college of naar de raad. U toont geen leiderschap. En ja, dat is een constatering en een verwijt. Ik ben het helemaal kwijt, burgemeester. Als wetten en gedragscodes... Geen vastgeven en u ook niet. Hoe zit het nou met het spel wat ik moet leren? Dirk Berkhout geeft aan in het bink rapport, in het bijzijn van zijn advocaat... dat u wel zijn identiteit mag bekendmaken. U zegt van niet. U bent niet eens wat in het rapport staat... zei u in de commissievergadering. Frappant. De heer Kramer beweert dat het vrijgeven van de identiteit van de schenker... met hem wel is besproken. Waarvan de heer Kramer zegt tijdens de commissieverandering, in de bijzijn van u. En wie moet ik nu geloven? Als we een onderzoek doen naar de feiten. Ik ben nu geneigd om de heer Kramer en de meneer Berkhout te geloven... die wel heldere taal spreken. Maar we moeten door. Ik ga ook nog even door. U als burgemeester bent hoeder van integriteit en hoe gaat u ermee om? Want ik voel me gepiepeld door u... Ik, geef, ik heb het gevoel dat u mij niet serieus neemt. Op raadsvragen over de wet van 18 oktober komen maar geen antwoorden. U nodigt fractievoorzitter Hermsen en mij uit op 26 oktober... en koppelt terug naar het college dat er met ons is gesproken over de antwoorden. Als wij die antwoorden ook zien en een heel ander beeld hebben over die antwoorden... en u vervolgens niet met ons in gesprek wil, dan voelt dat heel slecht... Rondvraag in de commissievergadering van 6 november over het uitblijven van de antwoorden. Deelt u mee? Het antwoord op de vragen over de wetfinanciering komen morgen. De brief lag al klaar. Op 7 november krijgen we dan te horen. Tot op heden hebben wij de vragen niet beantwoord. Omdat wij ervan uitgaan dat deze vragen betrokken zullen worden in het lopende onderzoek. Etcetera, etcetera. Dat is een antwoord, ja. Maar niet op de vragen. Dan krijg ik echt het gevoel. Worden we nou in de maling genomen hier? Dat dan ook vervolgens die vragen niet beantwoorden in het PIN-rapport? Ja, kom op zich, Beloftes doen en niet nakomen. Kan er ook nog wel bij. Of hoeft dat in de politiek niet? Is dat dat spelletje wat ik moet leren? Is dat de bestuurlijke handigheid die u wel heeft en ik niet? Is dat het, is dat het spel wat ik echt moet leren? Wat een raar spel eigenlijk. Weet je, een spel van iedereen maakt zich uitzonderingen op zijn eigen regeltjes. Maar goed, u wil door, u wil rust in de tent. Uw benoeming, herbenoeming komt eraan, dus u bent niet gebaat bij gedoe. Ik snap uw belang. Het mogen duidelijk zijn, ik ben teleurgesteld in u als burgemeester... over deze zaken en de gang van zaken. We moeten verder, zegt ook het college. Wethouder Verheij... Ik wens u sterkte met dit college. Ga uit van uw eigen kracht en intuïtie. Eén vraag. Wanneer hoorde u over die schenking? Wet oude Bluis. Hoe kan het zijn dat u vertrouwen heeft in uw directe collega's... die dingen doen die u nooit zou doen? Kijkt u dan steeds de andere kant op? Als het even niet uitkomt. Omdat we altijd maar door moeten. Wilt u nu verder of moet u nu verder... En denkt u nou echt dat kwaliteit en betrouwbaarheid dat dit dat ten goede komt? En verdient Zandvoort dan niet beter? Nog één vraagje. U hoorde pas net voor die raadsessie van 3 augustus, eindemiddag, over de schenking, toch? Wethouder Berensen, u had het allemaal niet op het netvlies. En hoe komt het toch dat ik dat niet geloof? Hier volgt uit het rapport, wat prachtig opgeschreven staat, staat door BING... gewoon de heldere beschrijving van de belangenverstrengeling. In het gesprek van maandag, gespreksverdrag van maandag 30 juli... op pagina 30 van het BING-rapport voor de meelezers... staat... wethouder Berendsen als portefeuille aangeeft voornemens te zijn in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter. Letterlijk, een gang naar de rechter is niet de eerste keuze van de gemeente. Met als effect dat AG weer een nieuwe kans krijgt... omdat de selectieprocedure over moet. Woensdag 1 augustus confronteert de burgemeester u met de schenking. Op donderdag 2 augustus, na emotionele ochtend... is er weer een bespreking met de wethouders Berendsen en Bluis en de architecten. Daar komt een wending, zoals vermeld staat in het bing rapport over de geheime, geheime gespreksverslagen. Namelijk, wethouder Berense vraagt commitment... voor de parallelle sporen aan de partijen. Hoe kan je in een paar dagen tijd 180 graden van koers veranderen? Op 6 augustus neemt het college het besluit om wel in beroep te gaan. Notabene, de heer Berense neemt geen minderheidsstandpunt in... Hierdoor wordt duidelijk dat als de burgemeester wethouder Berensen niet had aangesproken op de gift, wethouder Berens als portefeuillehouder had vastgehouden aan zijn lijn om niet in beroep te gaan. Waardoor AG opnieuw een kans had om als winnaar uit de nieuwe planselectie te komen. En dat allemaal binnen één week, zonder dat er inhoudelijk iets veranderd is. Alleen de kaststorting komt in de openbaarheid. Hoeveel bewijs hebben we nog nodig uit de openbare stukken? Conclusie, zonder interventie van de burgemeester op basis van de anonieme tipgever... was er op dit moment waarschijnlijk een nieuwe lopende selectieprocedure. Wat is nu het echte verhaal uit die feiten? Dit bewijst keihard de sturing van de portefeuillehouder Berends op dit dossier. En de relatie met de gift... En zijn noodgedwongen gewijzigde opvatting onder druk van de burgemeester. En jammer dat Bing dit verband niet heeft gelegd. Maar ja, dat krijg je ervan. Als je iedereen uitnodigt om te getuigen die aan één kant staan. Hoe zo open en transparant communiceer je met je externe partners. en je collega-wethouders als je binnen een paar dagen onder druk van de burgemeester van standpunt wijzigt? Wethouder Bluis zat bij het gesprek op maandag 30 juli. En heel apart dat zowel Wethouder Berendsen als Wethouder Bluis een week later allebei 180 graden van standpunt zijn veranderd en beide geen aantekening hebben laten maken van een minderheidsstandpunt. Ik wil graag straks zonder schorsing antwoorden op de volgende vragen. Ik wil elk lid van de college, inclusief de burgemeester, verklaren wat diens standpunt was in de beslissende collegevergadering over het hoger beroep? We willen wethouder Berendsen en wethouder Bluis verduidelijken waarom ze beide binnen één week van standpunt zijn veranderd. Welke nieuwe inhoudelijke feiten waren hiervoor nou echt aanleiding? Ik wil het graag hoofdelijk doen en ik accepteer niet dat de burgemeester namens het college antwoordt. Maar echt apart door elk lid. 1 augustus spreekt de burgemeester wethouder Berendsen aan op zijn rol. 2 augustus heeft wethouder Berendsen samen met wethouder Bluis... een tweede gesprek met alle betrokken architecten. In het BING-rapport staat een klein stukje geciteerd uit het geheime verslag. Gelukkig net genoeg om deze tip van de sluier op te lichten. Namelijk dat de gemeente nu deze lijn wenst te volgen. En dat springt hij daar nog niet mee wil instemmen. Totdat ze een reactie hebben gehad van de raad en het college... Springtij heeft namelijk op 30 juli gelijk een brief geschreven aan de raad en het college. waarin zij vragen of zij ervoor willen zorgen dat het college beroep aantekent. En uit deze fragmenten uit het gesprekverslag van 2 augustus kun je concluderen. dat de dag na het gesprek met de burgemeester. de portefeuille Houder plotseling 180 graden is gedraaid. En dit tot ver verrassing van alle gesprekspartners. Dit in het bijzijn van Wethouder Bluis die dus kennelijk al was bijgesproken door wethouder Berendsen. Ze hebben dus samen de gewijzigde strategie afgesproken... dat bewijst dat wethouder Bluis niet pas 3 augustus was geïnformeerd... Zoals hij, zoals hij getuigd in het Bingen-rapport. Maar al meteen nadat wethouder Berendsen en de burgemeester met elkaar hadden gesproken. Dat blijkt ook uit het verslag van 2 augustus... waar wethouder Bluis aanwezig is en deze lijn steunt... Op 3 augustus is er een formele collegevergadering. En na de collegevergadering wordt er nog mooi weer gespeeld naar de raad. In een extra informele raadsbijeenkomst over het waterdorpplein. Hoezo openheid en transparantie? Want daarna mochten de fractievoorzitters in de avond in het geheim worden bijgepraat worden over de schenking. Op 6 augustus besluit het college formeel beroep in te stellen. Welke rol speelde de burgemeester hierin? En welke rol wethouder Bluis... En waarom hou je nou vast aan die 3 augustus wethouder Bluis? Dat andere wethouders al eerder wisten van de schenking... voor 3 augustus blijkt ook uit de verklaring van de burgemeester. Hij werd uit een bespreking gehaald. Door wie? Omdat een wethouder onrustig was en ontslag wilde nemen. En navraag leert dat alle wethouders die ochtend met elkaar op één gang zaten. Het kan toch niet waar zijn dat die onrust en die wens dat het emotionele ontslag van wethouder Berendsen bij andere colleges niet bekend werd. En in die middag gingen ze weer samen op pad. Dat doet iets met de betrouwbaarheid, betrouwbare overheid. Voor de externe gesprekpartners was het besluit van het college volkomen onverwacht... en 100% anders dan een was voorgespiegeld. Met ons nog op 3 augustus medegedeeld dat door de portefeuillehouder wethouder Berendsen die eigenlijk geen portefeuillehouder meer mocht zijn... weer een betreurende en storende fout zoals in het Bing-rapport ook staat. Tjongejonge, die geloofwaardigheid van het college. Dan de reflectie. Gevraagd naar zijn mening over de gemaakte verwijten... verklaart Beerdensen dat wat hem betreft... geen enkele sprake is van belangenverstrengeling... of zelfs de schijn daarvan. Geen enkele sprake... Hoe durf je dat te stellen? Daarmee je eigen 30 keer sorry zeggen volledig onderuit haalt. Daarmee ook aangeeft dat je het wel op het netvlies had. Want je vindt dat je niks verkeerd hebt gedaan. Hoezo geloofwaardig? Integriteit is een persoonlijke eigenschap. Maar dit slaat echt alles. Hier niks van willen leren. Het kan niet waar zijn. Het rapport maakt korte metten met het gebrek aan reflectie van de wethouder. Lees allemaal nogmaals pagina 39 terug. Zoals Marco Deen deed tijdens de commissievergadering. Hij had het zich moeten realiseren door de uitspraak van de rechter. De portefeuilleverdeling had hij zich moeten realiseren. Geen morele afweging. Geen bestuurlijke antenne. Op verschillende momenten niet tot inzicht komen. Vraag niet door over het motief... motief. We hebben een brisant dossier. Dat moest ik even opzoeken hoor. Brisant. Explosief, snel ontploffend. Brisant dossier. Bij, bij, bij Berensen ontstaat niet het inzicht. Hij had dit zelfs moeten aankaarten. Sterker nog, na de uitspraak gaat hij met de architecten weer in gesprek. Pas als de burgemeester hem confronteert met de schenking, geeft hij openheid van zaken. En nu is het achteraf onmogelijk vast te stellen of de heer Berendsen dit ooit uit eigen beweging kenbaar zou hebben gemaakt. Het enige wat vast te stellen is dat hij het op voor de hand liggende momenten niet heeft gedaan. En meneer Berendsen is zich van geen kwaad bewust. En deze raad geeft de wethouder het vertrouwen. Hij heeft, sorry gezegd, hoe komt de geloofwaardigheid ooit nog terug? Bij mij bij allemaal als we hier zomaar overheen stappen. We stemmen collectief voor een onderzoek en vervolgens doen we daar niks mee. Is dat politiek? Is dat wat ik hieruit kan leren? Is dat een andere grondhouding? Bij mij niet. Fouten maken mag, want dit zijn geen fouten meer. Dit is een andere grondhouding. We moeten verder, zegt de raad. Ik probeer het toch nog even terug te pakken. ...terug te pakken naar de sport. Als jullie mijn teamgenoten zijn... ...en dit is het politieke spel... ...dan schaam ik me echt kapot. Ik maak hier ook deel van uit. En ik ben mede verantwoordelijk. Het publiek wappert niet eens meer met witte zakdoekjes. Een geel hesje. Mooi. Maar ik ga eigenlijk met shirt over mijn hoofd van het veld af. Ik schaam me kapot. En als wij hier zo met elkaar omgaan en dit goed vinden... hebben we het volgens mij over een collectief halen. In plaats van collectieve intelligentie. Onder het mom van we moeten door. De motie van wantrouwen heeft het niet gered. CDA-raadsleden steunen onvoorwaardelijk hun wethouder Bluis. Is dit integriteit voor jullie? In de praktijk? Pijnlijk hoor. Het heeft wethouder Kuipers zijn baan gekost. Een man die, vrijwel, die, die door vrijwel iedereen gerespecteerd werd. En eigenlijk onstand voor het goed is. Een integer persoon die hier zelf ook een keuze in durfde te maken. En nu heeft iedereen zoiets van, ja, nou is het wel mooi geweest. Mosterd na de maaltijd. Hou alsjeblieft op. En waarom? Omdat we het niet meer kunnen uitleggen. En het begint pas met het onderzoek. Dat hebben we toch verdorie gedaan, daar investeren we toch in. Maar ja, zoals de Haarland Dagbad al schrijft, de raad kijkt niet meer om. Want we willen er eigenlijk niet eens van leren. Echt niet. Echt niet. <kwijnt> Feiten en omstandigheden rondom de gift is echt iets waar ik me rot op voor schaam. En ik maak er ook deel van uit. Als dit ons gezamenlijke gedrag is, ik vind het echt verschrikkelijk. Het gaat niet om de rotte appel, maar om de hele mand. Ik kan het aan niemand uitleggen. En dit kan volgens mij niet de bedoeling zijn van politiek. Maar we moeten verder. Ja, hoe dan? Ja. Dit moeten we voortaan volgens mij echt anders doen. Allemaal. Vermacht, verwacht van mij geen moties van afkeuring of treurnis. Waar op straat ook niemand iets van snapt. Maar laten we gewoon zeggen... Sorry, sorry inwoners, dit was en is niet goed van ons. Excuus inwoners, we nemen verantwoordelijkheid voor onze fouten. Inwoners, wij maken er een potje van en dit komt de slagvaardigheid van onze gemeente niet ten goede. Sorry daarvoor. Wij beloven beterschap, maar we begrijpen dat u eerst daden wilt zien. En dat de geloofwaardigheid even ver te zoeken is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus het duurt wel eventjes en allemaal naar de oogarts, want dat netvlies is echt niet in orde. Het zal geen verrassing zijn dat D66 zich terugtrekt uit het raadsprogramma. Uh, graag de persoonlijke antwoorden van de afzonderlijke collegeleden. Hier wil ik het bij laten. Dank u wel. VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. En voordat ik mijn eigen betoog uh, ga uh, afsteken moet me toch iets van het hart. We hebben het in dit geval vandaag over integriteit... in relatie tot het aannemen van schenkingen. Maar integriteit is ook breder dan dat. Integriteit is ook de manier waarop we hier met elkaar omgaan. En dan vind ik eh, verdachtmakingen, insinuaties en roddels en achterklap... zoals het door de voorgaande spreker geuit... niet een teken van integer met elkaar omgaan. Juist nadat we, en dan kom ik bij mijn eigen betogen... een heel helder en feitelijk rapport hebben gehad... wat feiten en cijfers geeft over de gang van zaken wat duidelijk zegt dat de handelswijze van de oude partij... en handelswijze van de heer Berendsen geen invloed heeft gehad op het besluit. Laat staan dat er sprake kan zijn geweest van welke belangenverstrengeling ook. Dat hebben we juist feitelijk vast weten te stellen. Dat is goed, dit is een goed onderzoek geweest. Meerdere sprekers hebben dat ook gememoreerd. En het is ook goed dat we met deze feiten in de hand kunnen zeggen... er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. Er is geen sprake geweest van beïnvloeding. Er is sprake geweest van fouten. Meerdere sprekers hebben er een aantal van uh, aangehaald... En die fouten zijn geconstateerd en die gaan we nu rechtzetten. En daarmee is ook de insinuatie... Uh, we gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is, klinkklare onzin. We hebben hier meerdere vergaderingen over gehad. Meermalen gezegd, met z'n allen geconstateerd wat er fout is gegaan. Daar was volgens mij ook nauwelijks een meningsverschil over. We zien ook hier dat we nu instemmen met de resultaten van dit onderzoek. Met al die fouten die erin staan, daar stemmen we mee in. We stemmen ook in als raad met die twee aanbevelingen. Dus we kijken ook naar de toekomst. We gaan die gedragscode aanscherpen. Um, dus daarmee zijn we juist bezig met uh, lessen trekken uit de gemaakte fouten. En voorzitter, eigenlijk zou ik het daarbij willen laten. Want we hebben hier een commissievergadering over gehad uh, twee weken geleden. En eigenlijk heb ik daar alles al gezegd wat ik wilde uh, zeggen. Maar ik voelde nou toch even de noodzaak om te reageren op voorgaande sprekers. Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de Raad. We gaan nu over naar de eerste termijn van het college. Maar daarvoor uh, eerst een schorsing van een kwartier om tien over negen gaan we verder. Het verzoek is geweest van de zijde van het college voor een schorsing. Daarnaast heb ik zelf behoefte aan een verschorsing. Omdat u namelijk uh, aangeeft dat u de leden van het college afzonderlijk wenst te horen. Ik wil dat nazoeken in de gemeentewet. Uh, als we het dan ook even in de sport houden. Um, ik ben de scheidsrechter op dit moment. Ik bepaal de wedstrijd en ik schors de vergadering. We gaan dan lekker weer met z'n allen afstemmen. Dat zijn uw woorden. Ik schors de vergadering. She keeps them always on in a pretty cabinet. Let like the big cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christophe and Kennedy. At any time, a limitation, Ooh. you can't decline. Caviar Caveat cigarettes, well-versed etiquette, extraordinarily nice. She's a killer, queen, got bad and even guaranteed oh, it to oh, blow oh, your oh, mind Ooh, Recommended at the price Insatiable and appetite I Wanna try oh, oh, oh, oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness That we're clean Love you came naturally From Paris naturally. The guy she couldn't get As yes, prestigious and precise She's a killer Cream Gunfighting Gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind action, temporarily out of class, absolutely right, she's wild to she, get you. she's a killer, cream, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, to oh, oh, oh, you don't see, it's a boy about two minutes you recommend it otherwise, insatiable and